Noord-Korea is van plan om volgende maand een lange afstandsraket te lanceren. Op de driedaagse top in Seoul spreekt Obama met zijn collega's uit China en Rusland over onder meer de situatie in Iran. De Amerikaanse president waarschuwt Iran dat de tijd begint te dringen om tot een oplossing te komen. Teheran zegt dat het werkt aan atoomenergie, maar Amerika en Israël zijn bang dat Iran werkt aan een atoombom.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 Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk tijd. Hey, welkom terug in het laatste uur van deze uh, goede Nacht. Iedereen is nog wakker, zelfs Vincent. <laughs> en ook mijn drie stagiaires, die, uh, van 14 en 15. Ik weet niet waar ze nu zijn. Uh, ze krijgen les in het podcasten, denk ik. Goed, uh, het is tijd voor Jan Eemhaus. Track Tracers, Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Het leek me een aardig idee om uh, de week maar eens goed te beginnen... met een paar artiesten die altijd volstrekt hun eigen gang gingen... en lak hadden, hadden aan alles en iedereen. En vooral aan... Uh, Producers en platenmaatschappijen en zo. Om te beginnen, de Turtles. Um, die eh, deden het aardig in de jaren zestig. Hadden een paar hitjes gehad. Plotseling kwam er een enorme klapper met Happy Together. En wat wilde hun platenmaatschappij... een platenmaatschappij trouwens die helemaal van het succes van de Turtles... afhankelijk was bij gebrek aan andere artiesten. Wat wilde die maatschappij? Die wilde Happy Together... En dan nog eens een keer happy together en dan nog eens een keer happy together. Nou, dat wilden de Turtles dus he helemaal niet en dat werd een enorme ruzie. Uh, dat heeft er ook eigenlijk toe geleid dat uh, de band uit, al, uh, uit elkaar viel in 1970 ja, zo'n beetje. Uh, dat uh, uh, leidde het overigens niet tot een uh, gemis in uh, de, de popmuziek, want Eddie en Flo. De zangers van de Turtles en ook een beetje de grondleggers van de groep. die overigens Howard Kalen en Mark Vollman heten. die sloten zich aan bij de band van Frank Zappa, ook niet verkeerd. Waarom noemden ze zich Eddie en Flo? Nou, omdat ze hun eigen namen niet mochten gebruiken. wegens juridische toestanden met die platenmaatschappij van ze. Nou, ik vind dit genoeg reden om eens wat te laten horen van de Turtles. Zullen we beginnen met uh, een aardig nummer van The Battle of the Bands. Album verscheen in 1968. En daarop doen ze bij iedere track alsof ze een andere band zijn. Vandaar ook de titel. En blijken ze ook een heleboel stijlen te kunnen uh, nadoen. Er stond ook op dringend verzoek van de platenmaatschappij een hit op. Eleanor. En om de platenmaatschappij te pesten lieten ze dus aan de ene kant horen een hitje schrijven... ach, we schudden het zo uit onze mouw... maar aan de andere kant zingen ze, let er maar op, etc. op een gegeven moment, van wat kon ons die tekst verder schelen... het gaat toch over een leuk meisje. De Turtles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 Turtles, et cetera, in 1968. dan uh, de LP, de Battle of the Bands. Overigens, Eleanor werd dus niet uitgevoerd door de Turtles. Volgens uh, de Hoestext, maar door, uh, even kijken, Homie, Mel, nee, Mark, Johnny, Jim en Al. Zoiets. Een beetje David. Becky, Mickey, Mickey, Mick en Titch. Of hoe, <laughs> hoe heette die band ook alweer? Dave D, Becky, Dozy, Mick en Titch. Zo was het. In diezelfde periode. Nou Van uh, die LP, de Battle of the Bands uit 1968, nog een nummer. Uh, hier noemen ze zich plotseling de Crossfires. En ze laten horen dat ze exact zo konden klinken... als de Beach Boys in hun beginjaren. Uh, met Surfer Dan. Moving so fast you can't see. Sit down. Nou, tot zover dan de Turtles uit 1968. We blijven in de jaren 60 en gaan verder met iemand die ook uh, zijn eigen gang ging, eigenzinnig was: Lee Dorsey. Hij uh, brak aan het begin van de jaren 60 door met. Ja, ja. En in 1966 had hij wederom een hit met Working in a Coal Mine. Ehm... Um, Lee Dorsey zou, en ik vind het veel te mooi om het verhaal niet te geloven... zou ontdekt zijn terwijl hij, terwijl hij uh, onder een auto in zijn eigen werkplaats... lag te sleutelen en te zingen. Dus niet uh, de klassieke ontdekking in een obscure nachtclub... waar hij stond te zingen voor vier dronken bezoekers. Wel, nee, onder een auto. Um, dat eigenzinnige, dat uh, had hij zeker. Want aan het begin van de jaren zestig werd hij dus ontdekt... door Alan Toussaint als producer... Uh, ze hadden een hit, maar ja, binnen twee jaar ging de platenmaatschappij failliet. En toen dacht Lee, nou, dan ga ik maar weer gewoon sleutelen. Later komen ze elkaar weer tegen. Scoren een enorme hit met Working in a Coal Mine. Uh, en dan maakt hij een paar platen en dan stopt hij er gewoon mee. In 1980 is hij ineens weer terug. Omdat hij uh, samen met The Clash uh, op de tournee gaat. En het heel erg goed doet bij uh, de jongeren. Dat Gaat helemaal vlekkeloos bij hem. Waarschijnlijk omdat het zo'n integere muzikant is. Helaas, hij ontvalt ons op uh, 61-jarige leeftijd in 1986. Ik wil twee nummers van hem uh, laten horen. Om te beginnen uit 1966, toen hij net weer terug was van weg geweest... met Holy Cow. Yeah. Ik ga trouwens binnenkort uh, nog eens wat van hem laten horen in deze rubriek. Hij heeft veel te veel mooie dingen opgenomen. Um, nog eentje vanochtend van hem. Een nummer dat bekend werd in de uitvoering in de jaren 70... van de Pointer Sisters. Yes, we can. Can noemde zij het. Het heet eigenlijk gewoon Yes, we can. En het komt van een gelijknamige LP die in 1970 verscheen van uh, Dorsey. Een uh, zogeheten conceptalbum. Prachtige muziek. Tot volgende week. Stepping on one another and do respect for the women of the world. Just yes, remember, we all had mothers. Make this land a better land than the world in which we live. And help each man be a better man. Hartstikke bedankt voor deze versie van Jaspi yes Kenken en van Lee Dorsey. Fantastisch! Ik ken het alleen van de Pointer Sisters. Nou, weer wat bijgeleerd. Goed, euh, binnenkort is het weer Luisterboekenweek. Eind april, en vandaag wordt de shortlist van de genomineerden voor de titel Beste Luisterboek 2012 bekendgemaakt. Die krijgen de Esther Award, kunnen die winnen? Goed, uh, de luisterboekversie van Nico Dijkshoorns roman uh, Nooit Ziek Geweest is een bitter en geestig portret uh, van zijn eigen vader en ook een beetje zijn moeder, vind ik. Nou, die, die, uh, die staat in ieder geval op de longlist, en ik weet niet of het op de shortlist staat, maar ik dacht toch. Uh, ik laat u gewoon een van die hoofdstukken horen in het begin. Nico, is dan nog een knulletje? Hoofdstuk 9. Mijn moeder vertelt ons tijdens het eten... dat ze gastvrouw is tijdens een Tupperware-party. Over vier dagen komen al haar vriendinnen een avond langs... en dan legt er iemand van alles uit over Tupperware. Wat is dat, Tupperware? Vraagt mijn vader. Plastic dozen, maar dan heel mooi. Om je eten in te doen. Ze komt met de nieuwste collectie. Je begekleurde gekleurde deksels. Mijn vader vraagt wat je met die dozen kunt doen. Je kunt er een lunch in doen. Boterhammen en zo. En ze hebben een omkeerbare sapkan. Die lekt niet. Waarom zou je een sapkan omkeren? Vraagt mijn vader. Wat is daar het nut van? Hij kijkt mij aan. Dus je zit aan tafel. Met een glas sap. En dan denk je: Weet je wat? Ik keer hem even om. Kijken wat er gebeurt. We lachen. Mijn moeder zegt: sap dat je meeneemt. Waar naartoe dan? Waar gaan wij daar naartoe waar je je sap mee naartoe neemt? Laat maar, zegt mijn moeder, het is een vrouwenavond. Jij mag lekker weg. Neem Nico maar mee. Stefan en Basti slapen er wel doorheen. Waar moet ik naartoe dan? Tot hoe laat duurt dat? Vraagt mijn vader. Tot een uur of elf, zegt mijn moeder. Ga anders eens met die jongen naar de bioscoop. Dan pak je de auto, je bestelt van tevoren kaartjes. En dan ga je samen naar de film, die cowboyfilm draait. Daar heeft iedereen het over. Iets met West. Ik kijk naar mijn vader. Ik hoop vurig dat hij nu ja zegt. Laten we in godsnaam niet weer naar een of andere softbalwedstrijd gaan. Niet weer dat eindeloze gehang in een kantine. Klaas zegt dat hij erover na zal denken. Maar hij blijft het belachelijk vinden... dat hij voor een omkeerbare sapbeker het huis uit moet. Mijn moeder ruimt de tafel af. Dit is nu eens iets voor mij... Ik zit altijd bij die dingen van jou. Iedereen vindt dit leuk. En ik wil dat jij die avond foetsie bent. Wil jij naar een film? Ik weet het niet. Pap, gaan we naar de film? Ik wil dat heel graag samen naar de film. Ah, kom op nou. Vier dagen later staan mijn vader en ik in het gangetje. We trekken onze jas aan. De Tupperware-vrouw is een half uur geleden binnengekomen en legt een speciaal presentatiekleed over de tafel. Mijn vader wordt geroepen en helpt om de tafel overdwars in de kamer te zetten. Als de vrouw haar tupper weer op tafel zet, blijft Klaas staan kijken. Hé, hey, wat leuk. Met een rood dekseltje, zegt hij. Ik heb meteen zin om te lunchen. Hij loopt naar de sapbeker en pakt die op. Heb ik hem zo goed vast of moet ik hem omkeren? Mijn moeder stuurt hem weg. Dit is voor vrouwen. Wij gaan naar een mannenfilm. Ik weet inmiddels dat we naar Once Upon a Time in the West gaan. Als we onderweg zijn vraag ik mijn vader of hij gereserveerd heeft. Het is een heel populaire film. Hij zegt dat hij dat niet nodig vond. Je komt er altijd in. Ze moffelen er altijd nog wel twee naar binnen. Het is dinsdagavond. Dan gaat er geen hond naar de bioscoop. Alleen wij. Daarna valt er een ongemakkelijke stilte. Het is de eerste keer dat we samen ergens naartoe rijden... zonder dat we moeten honkballen of voetballen. Mijn vader heeft gelijk. Bij de bioscoop zie ik maar een paar mensen bij de kassa staan. Als mijn vader zijn kaartjes afrekent, vraagt hij hoe laat de film is afgelopen. Ik kijk snel of niemand dat heeft gehoord. In de bijna lege zaal gaan we een beetje achteraan in het midden zitten. We hebben de beste plekken, zeg ik. Het is fijn om naast mijn vader te zitten. Hij drinkt bier uit een flesje. Ik probeer net als mijn vader wat achterover te hangen. Maar kijk dan net tegen de leuning aan van de stoel voor ons... Begin hem verhalen te vertellen over school. Over mijn leraar die soms zijn gitaar meeneemt. Hij reageert niet. Af en toe kijkt hij naar de gordijnen naast het bioscoopscherm. We zwijgen enkele minuten. Hij vraagt aan mij of ik goed zit. Dan dooft het licht. Het is zeker, niemand gaat ons nog uit deze zaal halen. We kijken naar de openingsscène. Het geluid van een vlieg, het gekraak van een houten planken. Een treinrails, de wind, het verschuiven van een hoed. Er wordt geloerd. Iemand vangt de vlieg in de loop van zijn pistool. Er komt een trein aan. De mannen staan op. De trein komt langzaam in beweging. En op dat moment draai ik mijn hoofd om. Ik fluister naar mijn vader. Hij hoort het niet. Ik tik hem op zijn schouder. Hij draait zich om en ik zeg, spannend hè? Op dat moment horen we allebei schoten. We kijken snel naar het scherm. Er ligt iemand op de grond. We hebben de eerste schietpartij gemist. Anderhalve seconde keek mijn vader mij aan... en precies in die anderhalve seconde werd de held van de film geïntroduceerd. Wij hebben dat gemist door mij. Godverdomme, zegt mijn vader. Kijk dan ook gewoon het gelulde doorheen. Als we weer naar huis rijden, zeggen we niets. Thuis zit Nel met een paar vriendinnen aan de roosé. Op tafels naar schalen met chips en een paar lunchboxen. En hoe was het, vraagt mijn moeder, was het mooi? Nou ja, mooi, zegt mijn vader. Het is een western en ze schieten. Als je dat mooi vindt, is het een mooie film. Hij loopt de kamer uit. In de deuropening draait hij zich om. Vraag het anders aan Nico. Die praat graag over films. <tiedert> hoofdstuk 9 van de autobiografische roman Nooit ziek geweest van Nico Dijkshoorn. In deze uh, luisterboekversie genomineerd voor de ESTA Luister Award 2012. Uitgegeven door Rubenstein. Nou, hij zit al naast me. Het is tijd voor Francis Broekhuizen muziekles. Nou ja, muziekles. Uh, misschien eerder een... Uh... Doet hij het? Doet mijn... Uh... Nee, wacht even. Oh, wacht, eens... ah, nee, nee, nee, doet hij het niet? Moet hij bij mij komen? Ewald, e e uh, als ik kom even dichter bij mij... Zal ik die andere even pakken, is dat goed? Ah, dan pak ik die andere. Schrijf pak je die andere? Van oh, ben bij gaat die iets verder oh, van me vandaan. Meneer. Maakt niet uit. Uh, die doet het ook niet. Ah, ah, die doet kracht. het wel. Ik ga naar mijn... Ah, daar ben ik. Terug naar mijn microfoon. Nou ja, goed, uh, wat ik wilde zeggen. Iets minder dan een les was wel gewoon een impressie. Okay. Een impressie van wat ik heb meegemaakt. Uh, want afgelopen woensdag 21 maart was er in een nieuwe liefde. Een dienst voor uh, ongelovigen op de eerste dag van de lente. En uh, deze avond die was georganiseerd door uh, zangeres en actrice uh, Ricky Kolen. En uh, De Nieuwe Liefde, dat ken je vast wel. Dat uh, was vroeger de toneelschool, toch? De oude Precies. toneelschool. Nou, ja, dat is dus dat echt is. fantastisch. Want het leuke was dat wij dus met een club mensen uh, de achterban van Rikki um, Want ze had namelijk via... Uh, het zit op de Dakosta kade ja, de, ja, ja, de Nieuwe Liefde. En dat is opgericht in 11 februari uh, door Huub Oosterhuis. En het is een podium voor levensbeschouwing, religie en, en, en poëzie. Muziek en theater. En wat Rikkie dus had gedaan, was via Facebook een oproep gedaan... aan haar achterban, dus collega's en oud-schoolgenoten. Waaronder ik en ikzelf. En jullie hebben uh, samen op toneelschool gezeten? Nou ja, Rikkie zat op de, op, op de kleinkunst. En ik zat op toneelschool. En nee. nou ja, zo leerden we elkaar kennen. En via Facebook hielden we dan, uh, hebben, onderhielden we contact. En wat zij wilde met die dienst der ongelovigen... Uh, was namelijk, uh, ze, was, ze wilde een, een, een, een avond organiseren omdat ze namelijk er sterk van overtuigd was uh, dat, er een, dat er een behoefte was. Zij merkte in ieder geval zelf dat zij die behoefte uh, had om een soort kerkdienst te hebben. Maar dan uh, zonder God. Um, het is het soort, de behoefte om, om stil te staan bij een periode. Want zij gaat regelmatig naar kerkdiensten en ook uh, de studenteneclesia van Huub Oosterhuis. En, uh, maar wat zij heel vaak wilde, ze wilde wel zingen... Maar ze voelde zich bezwaard om te zingen, omdat zij ja, niet gelovig is. Dus Ze vond het niet zo respectvol zeg maar, naar de gelovigen. Dus zij dacht, um, laat ik nou um, uh, de lente vieren met een club mensen... en, en, en ja, uh, ja, God even buiten beschouwing laten. Gewoon niet het hiernamaals, maar gewoon met elkaar iets delen. Nou, ze had dus uh, uh, een koor opgericht... Uh, uh, Janne Scha was er onder andere, uh, van Schadinova. Uh, voorheen uh, uh, Room, room, 11, room uh. 11 inderdaad. En uh, nou, in het koor zat ook Leo Blokhuis en Natje Hübscher, de actrice... Marissa van Eylen, Martine Sandivoort en vele anderen. Uh, Arnold van, uh, van Krimpen en, en ik zelf dus ook. En de avond zelf had een prachtige preek van Raoul Heertje. En ja... Dat, die preek van Raoul was, was, was echt bizar, want het was een soort stand-up comedy. Want we begonnen heel erg te lachen om hem en hij ging heel erg praten over uh, god zijn en mens zijn. Dus uh, ik, ik creëer als mens en dus daarmee ben ik een soort god. En uiteindelijk werd het een, een verhaal van, uh, over hoe je iets wat natuurlijk is, hoe dat vervormt. Dus hoe de televisie, uh, de media eigenlijk dingen die waarachtig zijn kapot maakt. En nou ja, we, op een gegeven moment waren we stil van verbazing eigenlijk. En dat, nou goed. Je dat met, ben je dat met hem eens trouwens? Want dat is natuurlijk wel interessant. Nou ja, ik... ik, ik. Ik voelde wel wat hij zei en wij voelden dat allemaal. En ik ben het voor een deel wel met hem eens. Ik, wat ik heel vaak mis op televisie... en hij heeft ook een programma gemaakt, Raoul. En ik heb op een gegeven moment ben ik hem ook gaan mailen. En dat heb ik hem toen niet verteld. Uh, wat je heel vaak ziet bij televisie... is dat ze bijvoorbeeld mensen in de zaal zetten. Dus als je... Hij had uh, laat, Neem de wereld draai door. Dan heb je Matthijs van Nieuwkerk en zit er altijd... moet je maar eens opletten. Links achter van hem een hele mooie vrouw. En uh, uh, vaak zitten er mooie dames in het publiek... en die worden zo neergezet in, in de, voor de camera... dat je oog... Weet, want je kijkt natuurlijk uh, niet alleen naar Matthijs kijkt, maar ook naar Eye Candy. Dus ik heb hem toen gemaild van, joh, als jij een programma wil maken over waarachtigheid, wat hij toen maakte, het televisieprogramma, wat zou je ervan vinden om eens gewoon een keer, ja, meer een dwarsdoorsnede van de samenleving te houden, dus te maken, dus een wat oudere vrouw in beeld, of misschien wel, ja, weet ik veel, Marokkaanse man, waarom niet? En dat heeft hij toen ook gedaan. En hij heeft een keer een uitzending toen gemaakt op basis van het mailtje wat ik hem gestuurd had. Met alleen maar oude mensen in de zaal. Dat hij dus ja. letterlijk zei, of, okay, we hebben hier nu dit gesprek. Dat was in een hotel Arena. Um, iets wat oudere mevrouw, gaat u eens daar zitten. En ja. komt u eens in beeld. Nou goed. Okay, okay, in ieder goed. geval, lang verhaal kort. Ja. Uh, ik wil jullie een beetje gaan vertellen hoe die avond ging. Want het is gewoon een hele bijzondere avond geweest. En uh, ja, het, het rare was, er was geen god. En doordat het zo intiem was... Uh, uh, werd het bijna uh, geloof, godsdienstig of spiritueel? Soms, spiritueel. Ja, het, op, een, op een hele breekbare, kwetsbare, open manier. De eerste dag van de lente. Ja, goed. Um, we gingen zingen en er was, was poëzie. En ik heb een gedicht voorgedaan van Vazales uh, Voorgedragen. En uh, nou, omdat mensen er niet bij waren, laat ik maar dat gedicht doen. Vind je dat okay, goed? Is goed. Uh, app van Vazales. App. Ik trek mij terug en wacht. Dit is de tijd. Die niet verloren gaat. Iedere minuut zet zich in toekomst om. Ik ben een oceaan van wachten, waterdun omhuld door het ogenblik, de zuigende app van het gemoed dat de minuten trekt en dat de vloed diep in zijn duisternis bereidt. Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd? Uh. Zeiden jullie dit op die avond? Nee, we, we zongen dit. Dit zongen jullie? Ja, we hadden dus dat enorme koor met, uh, nou, met al die mensen, uh, al die oude schoolgenoten. En uh, uh, of kijk, een soprane, alten en alle mannen zongen dan uh, zeg maar de, de Hoge Stem. Want dit was uh, Because van de uh, Beatles, uiteraard ja. uh, van de LP Abbey Road uit 1969. En um, ja, ik, ik, kijk, ik heb dus geen opnames van die avond. Maar ik dacht, ja, dit is wel wat we gezongen hebben. En het, gaf, het geeft een heel mooi sferisch beeld, zeg maar. En het goede aan het nummer is, en dat is geschreven door Lennon en McCartney uiteraard. En je hoort George Harrison. Ze hebben het in drie tracks opgenomen. Dus ze stapelen, zeg maar, die stemmen. Dus heb je een soort negen, negenstemmig koortje. En het hele grappige aan dit nummer is... Uh, dat uh, Yoko Ono die speelde de Moonlight Sonata van Beethoven. En John, John Lennon lag op de bank en die luisterde naar... die zei, Joh, zou je dat nummer ook achteruit kunnen spelen? En ze speelden die akkoorden achteruit. En dus als je, dit, dit is dus de Moonlight Sonata achteruit. Echt waar? Ja, maar dan uh, met, met, met de stemmen van, uh, nou ja, van, van, van McCartney en Lennon en ja. uh, Harrison. Goed, snel door met de viering van de lente. Um, en, en nog een ander gedicht van Vazalis. Um, daarna een liedje van uh, wat gezongen is door Janne Schra, um, uh, dat is Mysteries. En ik zei, ze is van Room Eleven en ze heeft dus in uh, de Kaitopia studio van Trompetist Kaitem het nummer opgenomen: Mysteries van Beth Gibbons, de zangeres van de trip op groep Portershead uit Bristol. Yeah. Uh, dat gaan we hier nadraaien. Uh, het is eigenlijk een soort impressie van de avond. Okay. Dus het is een beetje, we, we ontwaken dus langzaam. Dus doe mij nog maar een gedicht, dat viel mij heel ja, goed. Ja, zal ik dat doen? Een ja. uh, gedicht van Vazales. Ja. Uh, van terugtrekken naar ont, ontwaken. Okay. Een witte ochtend. Eerste dooi. De lucht wit-grijs. Egaal gespreid. En aan de lange horizon. Weld nu een witte zon. Geen wind, beweging of geluid... Er botten waterdruppels uit, aan iedere tak en iedere struik zijn knoppen licht. Een hartstogsloze en totale aanwezigheid maakt zich nu kenbaar. En het is of in een diepe adempauze van de tijd, dichtbij, een pasgeboren kind zich stil, volmaakt en ademend bevindt. aan de Scha. Uh, Mysteries uh, door Schadinova dus. Um, nou ja, de groete dienst voor ongelovigen was een succes. Het was echt ontroerend en opwekkend en... Ja. Uh... Ja, het is eigenlijk heel bijzonder dat Ricky Kolen met zo'n eenvoudig idee, eigenlijk in de vorm van een kerkdienst, maar zonder het woord van God, mensen bij elkaar heeft gebracht. Het was echt heel ontroerend. En zover ik heb begrepen, komen we in de zomer weer terug. Dus uh, hou de website van de Nieuwe Liefde in de gaten. Okay. Uh, we zijn een uur later. Uh, het is nog donker, maar ja. we gaan er opgewekt uit. Ja, ah, doe maar. Tenminste, ik ga er opgewekt uit. Uh, uh, het programma gaat natuurlijk gewoon door. Dit zijn Ben Harper en de Blight Boys from Alabama. There will be a light. Door Helaas, volgende keer weer Five Line Boys from Alabama. We gaan naar zelfbenoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen. Uh, die heeft uh, weer iets moois gevonden en uh, Jan Hemans interviewt hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan niemand? Wat, wat Wat hoor ik? Ja, dat is... Ik ben heel blij dat je dat vraagt. Want het is echt... Dit is muziek waar Rex emotioneel van wordt. Want ik wou uh, aandacht deze nacht bij de nacht van het goede leven. Voor het trio Los Panjos. Dus um, Omdat er ook eigenlijk op de hele radio zeer weinig te horen is van de Latijn-Amerikaanse muziek. En daarom gebruik ik deze rubriek om uh, enfin, de Latijn-Amerikaanse muziek... eens wat meer in het zonnetje te zetten. Dan moet jij mij eens vragen, Lex. Jan, wat vind je ervan? Jan, wat vind je hier eigenlijk van? Ik vind zeikmuziek. Ik vind dit zeurderige, melodramatische, kleffe zeurmuziek. Iedereen heeft recht op zijn mening. Zo ook jij, Jan Emans. Maar ik vind het echt schitterend. Want hier zit zoveel emotie in, zoveel warmte: Latijns-Amerikaanse warmte aan Triolos Panchos. Die, die, die, die balt al die emotie samen. Ja, Rex, welk nummer ga je uh, laten horen? Vertel het maar. Er staan er vier op, zie ik. Nunsa Jamas, Puerto Rico... Gablametsin, Bras of Marcada. Welke wordt het? Ik wil eigenlijk... en dat is heel belangrijk om even mede te delen... ik wil eigenlijk aandacht vestigen... Op het nummer Ablame. Hablame. Zet maar op. Zet alsjeblieft op, Rex. Ik wil aandacht vestigen vandaag op het nummer Ablame Sin palabras. Ja, we zitten een beetje krap in de tijd, Rex. Wat? Jammer genoeg vanochtend. Dus zet hem maar op. Jongen, jongen. jongen. Ja, ik moet... luister, Rex. En zet je hart op. Hey, Jan, tot volgende week, hè? Zet je tot, vo open. tot volgende week, tot Rex. Volgende week, Jan. ja. Komt hij aan? Ja, hij komt. Hij komt eraan. Stuur het allemaal.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 uit het leven stapte. De verhalensite oneindig Noord-Holland uh, liet uh, bureau Hummel en de Boer een broodspoor uitzetten in Amsterdam. Verhalen van bekende en onbekende van Herman, en die zijn te horen via je smartphone dwars door de stad. Dus dan moet je je camera aanzetten en dan zie je op welke plekken die verhalen te horen zijn. En dan ga je erheen en dan beluister je ze. Nou, is toch fantastisch. Nou, en nu mag ik wekelijks zo'n verhaal over Herman hier laten horen. En vandaag vertelt Koos van Dijk, hè? 30 jaar lang manager van dit multitalent. Nou, hij vertelt wat hij in die schilderijen van Herman zag. Manager Koos van Dijk over Herman's schilderijen in het Westkort Art Hotel. Kijk, zakelijk was ik natuurlijk manager. Uh, privé was ik meer het broertje waar ik op moest passen. Had ik ook zijn vader beloofd, hè? Een uh, wild mens, uh, maar uh, gek genoeg hebben we nooit bij elkaar in, uh, op de kamer geslapen of zo. Misschien net te binnen. Nee, dat was wel grappig. Nee, maar het was puur een, een, een, een, een, het aanvullen van elkaar. Zo moet je het zien, de combinatie. Hij was zeer begaafd, zeer intelligent, zeer uh, snel in zijn mind ook. En uh, ja, de humor... En hij was ook zeer, zeer goed in zaken doen. Hij wist alles. Maar het was hem ver beneden zijn niveau om zich op dat niveau te begeven. Omzaar, dat vond hij toch echt zo, uh, zo he helemaal niks, weet je wel. Dat vond hij echt helemaal niks. En uh, dat liet hij mij doen. Dus uh, ja, ik liep er een beetje met stopwikken en vegertje achteraan. We hebben ook zelden echt ruzie. Zelden, dezelfde. Nou. Maar onder elkaar was er toch ergens een soort verlegenheid. die we eh, toch hebben gehouden. Ja. En nou, dan gaf hij gewoon een huk of zo. Maar verder niet echt. Of. Nee, nooit echt. Dat we echt. Dat deden we nooit. Vrienden. Eh, die, eh, die, die, niet, die. die had hij niet, zei hij. Die had hij niet. Nee. nee, ik kan me voorstellen wat hij bedoelde. Want, ja, wat zijn vrienden eigenlijk dan? Kijk, als hij zegt dat hij hem niet had... dan was ik zijn vriend natuurlijk ook niet. Nou, dat schilderij waar we nu naar kijken... is eigenlijk een, een, een schilderij waar drie mannen zitten. En in het midden is... Natuurlijk Herman. 90% van alle koppen die kunstenaars schilderen, dat zijn ze zelf. Nou, Herman zit daar en dan zie je dus een, uh, een casino, een, een speeltafel. En de, daar staan twee uh, potten met aardappels op. En uh, je zou het schilderij ook de aardappeleters van brood kunnen noemen. En waarom? Herman die vond eigenlijk dat het leven een casino was. En uh, aardappels uh, horen erbij als zij van. nou, wij staan toch met elkaar, uh, met onze poten in de klei. Gewoon, weet je wel, we blijven nuchter in Nederland. Kijk, wat er ook gebeurt, maandag wasdag. En dat zijn dan, de, het wasgoed wat dan in de casino hangt. Met wasknijpers en uh, wat, wat, wat we ook doen. Het leven gaat door. Wasdag is er, maandag wasdag. Dus dan moet moeder te schroppen. Dus met andere woorden, hij kwam uit een, uit een tussenhaakjes een gewoon gezin wat de basis is toch van je hele opvoeding. Nou, dat is een soort samenvatting hoe Herman Brood in het leven stond... en wat hij het vooral ook zag. Het leven is een casino. Nou, uh, we kijken nu naar het schilderij uh, uh, Mensenschuw. Uh, dat is, een, een, dat is uh, echt... Ja, kijk, Herman was van oorsprong zelf natuurlijk uh, verlegen. En, en in ieder geval zien we daar dus een, een gezin... Zitten. Vader zit links en de moeder zit rechts met de, op de jurk hartjes. En onze Jan die zit verlamd op schoot van moeder. En ze kijken allemaal heel bezorgd. Want ja, kijk, het uh, uh, is mis. Als je dan door de, naar het raam naar buiten kijkt, dan zie je palmbomen. En, en als je dan ook onder het raam kijkt, zie je nog molentjes. Uh, dat zit dus een soort van. Oh, waren we maar weer terug? Oh, maar waren we maar weer onze molentjes? Weet je wel. Ze zitten ergens in het buitenland. En het uh, is helemaal mis. Uh, onze Jan is mensenschuw, wil niet naar buiten, vakantie verperst, laat ik het zo maar zeggen. En, uh, nou, en ik denk dat dit een, een, een uiting is van hem geweest... om, om ook de, de verlegenheid die hij dan overwonnen heeft door af en toe een borrel te nemen... dat heeft hij dan hier eigenlijk zo laten zien. Het schilderij heet Onze Jan. We staan dus nu bij het schilderij, uh, die echt heel emotioneel voor mij is... en waar, waar Herman ook tegen mij zei van Koos, uh, voor later hè. Bepaalde kreten hadden we dan voor later. Nou, dit was voor later en dat betekent dat ik hem moest bewaren. Hier zien we dus een, een, een, een, een, een oude man zitten... Uh, met een gebogen rug en een, een heel mooi, mooi gezicht... en het is echt die ingevallen mond en, en die ogen. Nou, ik herken duidelijk een oude Herman Brood erin... maar die zit onder een schemelamp, vermoeid met de handen op schoot... en dat schilderij heet Home Alone. Dat was eigenlijk de, de grote angst voor Herman om, om zo te eindigen. En uh, je zou kunnen zeggen van... Uh, dit is het schilderij uh, wat uitbeeldt... waarom Herman uiteindelijk is gesprongen... of er een einde aan heeft gemaakt... Home Alone. Ja, ik vind het mooi. U luisterde naar uh, Koos, hè? Uh, Koos van Dijk die sprak uh, over Herman in Broodspoor. Gemaakt door Hummel en de Boer. In opdracht van de verhalensite Oneindig Noord-Holland. En op hun site kun je die verhalen in het hele Broodspoor vinden... en ook downloaden voor je smartphone. is Nog leuker om alles ter plekke te horen natuurlijk. Volgende week weer een uh, Broodspoor. Um, nou, vergeet de website niet, uh, zou ik zeggen. Uh, ww.adelinavanliën.nl. Dan kan je van alles terugluisteren. Je kan ook reageren. Je kan ook podcasten uh, en lezen. Wat ik allemaal geschreven heb. Je kan me ook op Facebook vinden. Uh, word maar lekker vriend. Want dan kan ik. Uh, dan post ik het ook. Gaat lekker snel. Je kan ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. En uh, ik heb hier nog even die, uh, mijn drie. Uh, Stagiaires zitten. Eh, Miro, eh, Meis en Ian. En wat vond, wat vond je nou van Ian, zo'n nacht? Ja, het was uh, hartstikke gezellig. <laughs> en jullie leven nog, vind ik ook knap. Ja, nog helemaal vis en fruitig. Ja. En daar gaan jullie een, een mooi verslag van maken. Mm, nee, heel lelijk. En, uh, <laughs> ga, ik ga je helemaal. Uh, oh ja, Miro heeft ook een, uh, ja. Nee, en, en hoe gaan jullie dat presenteren? Dat weten we zelf ook nog niet. Ja, met kraampjes en waarschijnlijk gaan we wat meer doen. Ja, het is een soort één grote markt qua beroepen daar. En uh, nou, we gaan uh, ja. Ja, er en, wel en beste we... markt, die van maken. Ja, en willen jullie nou geluidstechnicus worden? Nee. Ewald, nou. uh, goed... Ik, het, is, het lijkt me wel leuk, maar... Misschien later, als ik wat ouder ben of zo, wil ik misschien wel misschien iets uh, radio gaan. Ja, ja, nou volgens mij moet jij gewoon trompetist worden. Ja. ja. Uh, en misschien uh, Miro wel pianist. En meisje... Nou, dat zet heb ik nog wel over. Goed. Uh, ja, die meisje. Uh, we hebben, volgende week hebben we natuurlijk weer live muziek. En uh, ik, ik ken ze helemaal niet. Het is een tip van uh, Francis. En ik ben heel benieuwd. Ze heette de Huckabees. Zeg ik het goed, ja? En dit is uw nummer uh, Blackbird, kan je vast inkomen. En uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Doe Out the door. I can't stand the fight, the feeling, 'cause the thought alone is keeping me right now. Thank God for mom and dad for sticking to together, 'cause we don't know.